Rudy Vendrich met het NOS-journaal. Minister Schults van Verkeer heeft ProRail een boete opgelegd van 300.000 euro. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur op het spoor. wordt gestraft omdat de reizigersinformatie bij storingen vorig jaar onder de maat was. Eerder kreeg de NS daarvoor al een boete van 2 miljoen. Het geld hoeft nu nog niet betaald te worden. NS en ProRail krijgen de kans verbeteringen door te voeren en als dat lukt worden de boetes kwijtgescholden. De spoorbedrijven willen deze zomer met een gezamenlijk plan van aanpak komen voor betere reizigersinformatie. De Amerikaanse minister Keitner van Financiën vindt dat het IMF snel een interim topman moet benoemen. De huidige topman Strauss-Kaan zit vast in New York op verdenking van poging tot verkrachting van een kamermeisje. Hij is duidelijk niet in de positie om het IMF te leiden, zegt Keitner. De afgelopen dagen heeft de nummer 2 van het IMF John Lipsky de taken van strauss kahn overgenomen. Maar de VS, die een belangrijke stem heeft binnen het IMF, vindt dat er formeel een interim directeur moet worden benoemd. De vastgoedsector heeft in de afgelopen vier jaar een miljard euro aan omzet niet gemeld bij de Belastingdienst. Uit onderzoek van de fiscus blijkt dat aannemers, makelaars, notarissen, pensioenfondsen en woningcorporaties voor honderden miljoenen euro's aan belasting hebben ontdoken. Zo'n 600 bedrijven kregen boetes en naheffingen. De Amerikaanse overheid klaagt een filiaal van koffieketen Starbucks aan voor het ontslaan van een vrouw vanwege haar geringe lengte. De vrouw werkte bij een filiaal in El Paso in Texas. Op haar derde dag volgde ze op een trapje om haar werk beter te kunnen doen. Daarop werd ze ontslagen. Starbucks zei dat de vrouw zo klein is dat ze een gevaar kan zijn voor andere werknemers en klanten. De Amerikaanse Commissie voor Gelijke Behandeling noemt dat discriminatie van kleine mensen en sleept Starbucks voor de rechter. Het weer, veel bewolking, later in de ochtend ook zon. Vanmiddag in het oostenkant op het bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. De Lysson van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Bunschoten 4 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 3. En richting Den Haag op de A4 bij Zoeterwouden 3 kilometer. A8 zaandam amsterdam bij knooppunt Koenplein, een file van 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, bij knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de Ring van Amsterdam, de A10 tussen Zeeburg en knooppunt Amstel. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht, bij Driebergen 3 drie kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum, bij Sliedrecht, een file van 4 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer en richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. Dan nog de A44, vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 was someone else someone good yeah Um...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 Wat moet ik zonder jou beginnen Nachtsister Ik brand van binnen Nachtzuster, Doe iets aan bij Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster, Haal ik de morgen Nachtzuster, Doe iets aan de je waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets zonder pijn Nachtzuster waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets zonder pijn Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Oh wat Not just a pine, pine, pine, pine, pine, Cfm tekst tv op kanaal 45. 45.